Een deel van de Kamer voelde zich overvallen door de actie van de Kamervoorzitter en wilde weten waarom ze dit zo had gedaan. Naar aanleiding van de kritiek uit de Kamer riep Van Miltenburg de fractievoorzitters bij zich om uitleg te geven. Volgens haar is het idee voor het bezoek van de informateurs aan de koningin gisteren ontstaan. De afspraak zoals ik die met de informateurs gisteren heb gemaakt, dat dat bezoekje de status heeft van een beleefdheidsbezoekje, dat er niet over de inhoud van de informatie wordt gesproken. En dat er ook niet gesproken wordt over het tijdpad van de informatie. De Kamervoorzitter heeft de fractievoorzitters beloofd dat ze dit soort dingen voortaan van tevoren aan hen zal melden. De Kamer neemt genoegen met de uitkomsten van het overleg. Sitske H. wil toch een tbs-behandeling krijgen voor het doden van haar vier pasgeboren baby's.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 Sitske H. werd vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar cel voor de doden van haar baby's tussen 2003 en 2009. Ze ging tegen die uitspraak in hoger beroep. De regeringspartijen in Griekenland zijn het in grote lijnen eens geworden over de bezuinigingen voor de komende twee jaar. Naast een bezuinigingspakket van bijna 12 miljard euro wordt er ook voor 2 miljard aan nieuwe belastingen ingevoerd. De Grieken moeten bezuinigen om in aanmerking te komen voor een nieuw noodpakket van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Zonder dat geld kan het land binnen enkele weken failliet gaan. De Griekse regering wil het pakket bezuinigingen voor het volgende eurozoneoverleg op 8 oktober rond hebben. Gisteren protesteerden tienduizenden Grieken in Athene tegen de nieuwe bezuinigingen. Ook werd er een 24 uur staking gehouden. Volgens de Griekse vakbonden treffen de huidige bezuinigingen de bevolking al hard genoeg.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 ANEB ah, Verkeersinformatie. De meeste files staan in de regio Utrecht. De langste daar op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en de afrit Maarn. 7 kilometer langzaam rijden. Verder vallen op de afsluiting van de N9 Alkmaar den Helder. Die is dicht tussen Bergen en Schorl. Er is daar een ongeluk gebeurd. En de N50 Zwolle richting Emmeloord. Daar staat file voor de Ramspolbrug. 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u hier op Radio 1. Met hier vanuit Den Haag ons eigen politieke vragenuur... met parlementaire pers- en kamerleden. Vandaag Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer. Hartelijk welkom. Joost Vullings, collega van de NOS, ook welkom. Ja, en Gertjan Zegers, kersvers Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ja. Ook welkom. Oud-directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie. Ja. En als we Wikipedia, mogen we tegenwoordig geloven, geloof ik... Ja. erop naslaan, ook uh, journalisten. Een schrijver en zendeling. Dat ja. staat daar. Ja, ja. Een zendeling. zendeling? En schrijver. Ja, dat, dat betekent dat je namens de kerk wordt uitgezonden om in een ander deel van de wereld een tijdje daar te werken. En je, dus, u, u heeft in bij... Egypte gezeten? Ja. Bij een uitgeverij en studiecentrum. Dus ik heb Voornamelijk met de koptische christenen daarop o, getrokken. Maar u bent ja. nu in de Kamer niet meer zendeling? Ik ben altijd zendeling. Oh, je bent <laughs> Dat bent en blijf je. <laughs> Zeker. Ja. Okay. Maar als er iets met christenen is in Engelanden, dan uh, voert u het woord? Nee, dan voert uh, Joel Voordewint het woord. Ja, dat het uh, maar ik, uh, ben, nou, ik kan wel op mijn warme belangstelling ja. rekenen. Oké, okay, <laughs> laten we het even hebben over een actuele gebeurtenis. Uh, mevrouw van Miltenburg is nog geen twee seconden voorzitter... of er is alweer gedoe. Want ja. wat is er gebeurd? Uh, mevrouw van Miltenburg die was op de thee bij de koningin... en toen had suggereert, god mevrouw, is het niet een idee... om die twee formateurs bij u uit te nodigen... zodat u ook eens op de hoogte raakt van wat er allemaal zo allemaal speelt... zoals dat vroeger en zo moet dat toch weer zijn... en nodig dan gelijk die nieuwe fractievoorzitters uit... want die kent u ook niet. Nou, gelijk zes partijen onder leiding van D66 die over haar heen vielen. Een enorm gedoe. En toen heeft ze gezegd, nou kom dan even bij mij op de Kamer... en dan leg ik het allemaal uit... En Aukje en Joost, jullie zijn daar geweest. Voor de deur van die kamer. Voor de deur. Uh, Aukje, uh, hoe ging dat toe? Uh, het hangen of wat er uiteindelijk uitkwam? Wat ja, wil je weten? Wat, nou, wat, eerst wat, nou er wij... ge, wat er gebeurd is. Want we begrepen ja. dat de mensen die daar geweest zijn... behoorlijk... Uh, uitbundig waren in het vertellen hoe het allemaal ja, toeging. Ze hebben ze hebben daar een on ongeveer een uur dik uur. Hè, hebben ze daar uh, ze dat zijn de fractievoorzitters ja. bij op de kamer van uh, de twee dagen oude uh, nieuwe kamervoorzitter mevrouw van Miltenburg geweest en waar ze het over gehad hebben was eigenlijk het volgende: de kamer heeft dan uh, sinds uh, 12 september het voortouw bij uh, de formatie en dan gaat het niet aan aan de als nieuwe Kamervoorzitter, om het initiatief te nemen... en bij de koningin te zeggen, uh, nodig die twee informateurs uit. Want dat is het recht van de Kamer. Maar is het en, initiatief, als ze nou gezegd heeft... goh, zou het een idee nee, zijn Nee, dan, dat... dan nog niet. Nee, er wordt, er wordt nu een nieuwe procedure gevolgd. Die moet natuurlijk ook nog uitgevonden worden, hoe dat mm -hmm. dan precies moet. De Kamervoorzitter moet namens de Kamer praten. En niet ja. op eigen houtje. En de informateurs hebben zijn... zijn aan het werk, in opdracht van de Kamer. Ja, dus die moeten kunnen alleen in opdracht van de Kamer... Ja. naar de koningin gaan. Ja. Dus nog gaan ze morgen een beleefdheidsbezoekje uh, brengen. Oké, okay, Joost. Uh, uh, mevrouw van Miltenburg, die komt niet uit een tube. Ze zit al tien jaar in de Kamer. Een slimme vrouw. Weet wat het voorzitterschap inhoudt. Waarom heeft ze dit gedaan, denk jij? Ze had kunnen vermoeden dat er gezeik kwam. Ja, nou, of, nou, nou alles had ze misschien niet gedaan. Nee, ik, ik, ja. denk, ik denk dat zij dacht dat het wel kon. Ze had gisteren een gesprek met de informateurs. En volgens haar... Maar is daar gedrieën toen een, het, het, dit idee ontstaan hmm. van laten we ze een, een, een bezoek brengen aan de, aan de koningin. Want die, ja, is toch uiteindelijk moet zij het kabinet bedigen. Dus ze he, heeft toch wel ergens nog een rol in deze procedure. En dat heeft ze waarschijnlijk dus voorgesteld vandaag eh, bij de koningin. En nou goed, die heeft erop die informateurs uitgenodigd. En op zich vinden de, de meeste fractievoorzitters dat nog niet zo erg. Maar waar ze bang voor zijn, is dat daar informatie aan de koningin wordt verteld, die de Tweede Kamer niet weet. En de Tweede Kamer zegt ja, ho, ho, ho, wij, zijn, wij zijn de opdracht. En dat is ook binnen besproken. Van de handgouwen, zeg. Want toen uh, Rutte heeft daar gezegd... ja, maar er worden ja. procedurele mededelingen gedaan. Bijvoorbeeld het tijdspad. En toen zei de andere fractievoorzitter... kijk, nou, dat bedoelen we nou precies. Dat tijdspad is a, politiek heel spannend. En wij kennen dat tijdspad niet. gert Zegers, uh, ja, ja, ja, ja. uh, uh, uh, jouw partij, de ChristenUnie... was uh, samen met Pechtold en nog een paar partijen... Hè, de eerste die zei, hey, hier moeten we eens eventjes uh, een stokje voor steken. Of althans weten wat er precies gebeurt. Is dus haar op het matje roepen. Is dat inderdaad om deze reden, dat jullie ook bang waren... dat daar toch stiekem op een oude manier gewerkt zou gaan worden... twee informateurs bij de koningin, terwijl dat nu aan de Kamer is? Nou, Wat ons betreft had de koningin gewoon haar, haar oude positie uh, gehouden. Dus was zij de onpartijdige scheidsrechter geweest... die. Ervoor had gezorgd hè, dat op een hele objectieve, rustige manier. dat hele proces had kunnen, kunnen plaatsvinden. Nou, als je dan de spelregels verandert. dan moet je wel je aan de spelregels houden. Mm -hmm. Dus dat was de reden waarom we zeiden van ja. Hou eens even. Een, een voorzitter heeft alleen maar een mandaat. voor zover de Kamer dat geeft. Dus die heeft geen eigen mandaat om te zeggen: van kom, laat ik. Uh, ik heb uh, uh, twee mensen naar de, naar de koning insturen. Uh, dus dan is het meer een. een Formele vraag van, hey, um, uh, kom eens met je informatie en, en, en waarom doe je wat je doet? Mm -hmm. um, dus dat was, dat was meer uh, de achtergrond van, okay, uh, ja. van de vraag. Een... Als je nieuwe spelregels hebt, dan moet je ook volgens die nieuwe spelregels spelen. Is ja. het een beginnersfoutje, Aukje? Nou, wat is dit ik... eens en nooit weer? Ik denk voor mevrouw van Meltenburg wel. Maar wat ik denk dat meegespeeld heeft, maar dit is de psychologie van de koude grond ook de VVD was tegen deze procedure. Ja. Dus die, die, het is bij haar niet geïnternaliseerd... wat de basisidee is achter deze nieuwe procedure. En hmm. misschien is het mede daarom deze, deze beginnersfout. Ja, of het is echt van dit. geen kwaad bewust. Dat is nou, nou nou, een suggestie dat, ook wel gewekt. Als... Toen wij daar met z'n allen stonden, dat ze van ja. wie weten, is dit een opzetje ja. via Rutte ja. toch, ja. Die moet iedere week hè, bij de, de Maisheid ja. langskomen. En ja. die krijgt misschien wel heel, uh, af en toe op zijn ja. kop, omdat het uh, gepasseerd is. Een VVD-opzetje om toch een beetje. Ja. Zo staan wij natuurlijk dan toch wel. Maar Samen ik praat daar. Ja. Ja. Ik denk heel eerlijk gezegd ja. dat mijn theorie eerder uh, ja. <laughs> opgaat ja. dan uh, de kwaaie genie. Uh, ik theorie. heb nog één klein puntje. Joost, Samson die liet via. Een tweet van Ron Frezen van Nieuwsuur liet hij weten uh, dat hij de opheft niet begrijpt. Is dat om zich... Ja, o, waarom doet hij dat? Waarom sluit hij zich niet aan bij de, de principiële opstelling... zoals de andere fractievoorzitters gede, gedaan hebben? Ja, goed, dat zijn, zijn ook zijn informateurs. Dus dit is natuurlijk ook wel de rol van de, voor de partijen... die, die ja. weg even buitenspel staan om daar ophef over te maken. Ja, ja, ja. Als hij daar ophef over zou maken, dan zou het ook wel weer heel, heel gek zijn. Ja, ja. En hij dacht, ach, het is een, een, een kennismaking. Ja. Ja, of zou het kwaad? gewoon zijn, omdat hij daar zit en de radio stilte is... dat hij denkt, kan ik kan toch even wat laten horen hier. Want ik mag maar steeds niks zeggen. Ja, dat ja dat zou wel, nog hij nog mag nu wel wat zeggen. Dat ja. is wel, voor ons ook wel heel Laten we leuk. daar even ja. overheen over ja. de formatie, de stand van zaken. Ja, Joost, de, no, de NOS, jouw NOS, die meldt dat de VVD en PvdA al met ministeries bezig zijn. Ze zouden al besloten hebben dat er twaalf ministeries blijven, alle, alle, beide partijen zes, en dat immigratie- en asielzaken wordt opgedoekt. Um, komt dat van jou vandaan? Nee, nee, want een collega Ferry Mingelen moet ik uh, de eer okay. geven. Ja. Mm -hmm. Hoe komt hij daar dan aan? Ja, dat, dat, dat vraagt <laughs> hem niet <laughs> aan. En als ik worden. het aan hem vraag, dan zegt hij uh, dat vertel ik niet. Mm. Nee, maar is het betrouwbaar? Ik wil daarmee niet suggereren dat Ferry ooit onbetrouwbaar is, maar zijn bron. Ja, daar, daar ga ik wel van uit. Zo, zo werken wij. Wij werken beetje intern ook met een vertrouwensregel. Ik heb geen enkele reden om te nee. twijfelen aan zijn bronnen en oh, aan, je. aan zijn integriteit. Jij vraagt dan niet Zij door. Dan Jij, nee. Jij vraagt dan niet ons ergens? Je hebt ook al interne nee. bronnen. Ja, okay. Dat zou ik ook oh, niet vragen aan nee. een collega. Nee? Nee. Ook je, als ze al met dit soort dingen bezig zijn, dan zijn ze net in op streek. Nee joh, kom op. Natuurlijk niet. Maar waarom praten ze dan wel hier al over? Want normaal heb je toch al eerst over Ach, de inhoud. Nee, omdat je dan op twee twee uh, wegen tegelijk kunt bewandelen. Je kunt de inhoud bewandelen, maar dan weet je ook van tevoren al, als het klopt, en ik denk wel dat het klopt, mm -hmm. want je gaat niet, als je moet bezuinigen, extra ministers doen. De nee. uh, minister van Asiel en in Immigratie, Immigratie en Asiel, was natuurlijk heel, was een pijnlijk uh, dossier de afgelopen twee jaar, dus als je die weghaalt, laat je al duidelijk merken dat de koers omgaat. 6-6 mm -hmm. lijkt me logisch, want als de CDA met 21 en het vorige kabinet 6 kreeg, dan zou je de bijna de, CDA, de PvdA dan nu 7 moeten hebben. Hè? Ik bedoel, het, het ja. verschil is nu drie zetels. Dat lijkt me heel logisch. En dan kunnen ze ook mensen gaan uitzoeken... Uh, wie daar eventueel bij passen. Dat kan, en dan, kun je, dan kan je gewoon op twee... Nou. En dat bedoel ik dus niet negatief, maar dan ben je op twee borden tegelijk. Gaat je al zegers? Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd... Uh, oh, uh, Maak nog. nog één ding ja, ja, woord, en dan ja, tuurlijk, jij. tuurlijk. Want uh, immigratie en asiel... en dan de vervanging... Economisch. hoorde ik vanochtend dat dan zou zijn buitenlandse handel 1 ja. en daarnaast de ontwikkelingssamenwerking. Nee, volgens mij wordt buitenlandse handel samen met ontwikkelingssamenwerking geschoven. En dat is heel interessant. Ja, want dat, maar dat, dat wisten we al een beetje, oh. dat het die kant op ging, dat ontwikkelingssamenwerking eigenlijk een soort economische marketing van Nederland zou moeten worden. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is wel interessant, want het is een koerswijziging. Okay, ja. Zo ja. Dan. Ja, maar Het zou heel um, ingewikkeld worden als zij er snel uitkomen. Omdat er nu, nog allerlei begroting moet worden behandeld door de Tweede Kamer. En dat moet er dan nieuw de ministers moeten dan de begroting van het vorige kabinet... nog gaan uh, verdedigen. Maar de PvdA niet haar handtekeningen onder heeft gezet. Dus het moet zo dus, snel niet? Nou, nee, het moet zo <laughs> snel niet inderdaad. Ja. Ik bedoel, het moet eigenlijk ongeveer tot uh, december duren... als al die uh, begrotingen zijn afgehandeld. Dat is een buitengewoon nieuw En Je kan het ook omdraaien, want hoe sneller je klaar bent... Ja, ja. dan kan je nog wel wat veranderen aan die begrotingen. Nee. Want half november ja, wordt het belastingplan ingediend. Want er zijn natuurlijk heel veel maatregelen uit dat begrotingsakkoord. zijn fiscale maatregelen. En als ze er dus nog voor half november zitten... dan kunnen ze dan nog wat dingen bijvoorbeeld die tax. dat kan dan worden nog aangepast. Als de formatie langer dan half november duurt, dan lukt dat waarschijnlijk. Ja. Ja, als ik ergens mijn geld op moet zetten, dan zouden uh, zou ze ergens in de december klaar moeten zijn. Dat, dat, dat, dat, dat is, is zo, nog lang. Nee, ja, ja. De onderhandelaars die hanteren het uitruilprincipe, het is algemeen bekend, neem ik aan. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek komt voor de uh, krijgt de P van de A hè en de versoepeling van het ontslag uh, krijgt de VVD nou Bevolk zo ga je bijvoorbeeld, dingen he? bijvoorbeeld maar zo ga je de, of andersom ja, zo ga je dingen uitruilen, dingen, ja. dingen uitruilen geen vage compromissen et, et cetera maar jij vroeg je in jouw blad de groene vroeg jij je af of dat wel de opperste vorm van wijsheid is nou nee wat ik eigenlijk wat ik vooral heb proberen te beschrijven deze week in de groene Amsterdammer is dat wat mij opvalt al die jaren dat ik hier rondloop... ineens hebben we allemaal over hetzelfde. Het grote uitruilen. Ja. Dat, dat is dan het ei van Columbus. We doen niet meer aan compromissen. Want compromissen zijn altijd waterig en altijd lelijk en altijd slecht. Dan denk ik, nou, dat klopt volgens mij niet. Dus dat mechanisme, dat, dat achter elkaar aanlopen vind ik bijzonder. Maar ook... De, de, de, de redenering achter het grote uitruilen zou zijn, dat is beter uit te leggen. Hè? Dan kan de VVD zeggen, nou dat heb ik binnengehaald. En de PvdA kan zeggen ik heb dat binnengehaald. Ja. Nou, stel nou dat inderdaad, de hypotheekrenteaftrek uh, uh, aangepakt gaat worden, wat de PvdA graag wil. Ja. Ja. En de VVD krijgt dan de arbeidsmarkt en mag de WW verkorten. Uh -huh. Dan vraag ik me af hoe je aan een, een, een kiezer in Nederland uitlegt die zijn baan verliest en een eigen huis heeft, dat dat makkelijker is uit te leggen. Mm -hmm. Want dan wordt hij twee keer, voor zijn gevoel, wordt hij twee keer gepakt. Dus het gaat mij om die twee dingen. Ja, dat vind ik een hele, inderdaad een, een, een hele zinnige opmerking. En ik vind het, het, het eh, enthousiasme over deze, over de voortgang en de snelheid. Mm -hmm. En kijk eens, ja. ze gaan eruit komen. En een fantastische sfeer. Ook, ja, precies, ook dat top. vind ik een beetje. De chemie hard, maar, is werkelijk ongekend. Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook eh, gezien rond het, rond het lenteakkoord. Dat was opeens ook eh, een hoos. Totdat mensen opeens zien wat het inhoudt, wat wat plan inhoudt. En dan gaan mensen achter hun oren krabben En denken ja. van, oei, wat is dit? En dus, hier zal het precies hetzelfde zijn. Ja. Er komen hele ingewikkelde maatregelen aan. Dit kabinet moet straks minimaal 15 miljard gaan bezuinigen. Mm -hmm. nou, ik zie niet in hoe deze partijen daar op een, op een uh, evenwichtige manier uit zouden, nee. uh, zouden kunnen komen. Joost, even ingaand op het concrete voorbeeld van Aukje. Hoe, hoe, kunnen, ze uit, hoe kunnen ze dat omzeilen? Dit dilemma. Ik denk dat ook. Er wordt heel veel over het uitruilen gesproken. Ik denk dat als we uiteindelijk het eindresultaat gaan zien... dan zal je zien dat er op heel veel beleidsterreinen... gewoon nog ouderwetse compromissen zijn gesloten. Mm -hmm. uh, dat hoor je ook bijvoorbeeld van het CDA. Die hebben natuurlijk tot voor kort in dat kashuis gezeten. Ook dat idee van op hoofdlijnen en uitruilen, dat is hartstikke mooi. Maar uiteindelijk zeggen ze, in zo'n onderhandeling... draait het juist om de details. Daar, mm. daar zit het hem juist in. Wie betaalt een bepaalde rekening en wie, wie niet? Dus, dus oh. uiteindelijk draaien zij ook de details in... En het mm -hmm. zal ook de sfeer absoluut ook wel een keer maar slechter absoluut. worden aan tafel. Ja. Ook dat gaat echt gebeuren. En dan kunnen ze nog steeds wel uitkomen. Maar het idee dat ze alleen maar daar lachend en dijkletsend <lacht> zitten te formeren. Ja, en dat over drie idee weken... krijgen we wel. Nou, de sfeer kan, maar de sfeer, in iedere onderhandeling daar komen, zitten dieptepunten. Mm -hmm. En dat gaat hier ook komen. Nou, en, het, um, en het punt is: toen Paar samenwerkte in de jaren negentig. toen hadden ze uh, uh, overschotten. en dan konden ze allerlei verschillen konden ze afkopen. Mm -hmm. Nu zijn er tekorten. en moeten ontzettend bezuinigd worden. Dus het wordt verschrikkelijk ingewikkeld. Het ja. enige manier heb ik zitten denken, terwijl jullie aan het woord zijn. hoe je het uit Leggen, leggen is blaggen. dat je zorgt. Ja, dat, dat worden ze misschien ook een keer. Nee, maar dat je ervoor zorgt dat je niet het effect krijgt dat je een opeenstapeling van maatregelen bij één groep hebt. Dat je dat in ieder geval voor de partij van de arbeid is dat belangrijk. Maar dat is natuurlijk een van de principes die hij ook bij de, toen bij de Verkenner heeft aangegeven. die ja. Direct Verkenner en kamp dat natuurlijk eerlijk delen en inkomensverdeling. Ja. Daar zal de partij van de arbeid altijd naar kijken bij die mm -hmm. maatregelen. Ik bedoel, ze kunnen zullen de VVD wellicht heel veel gunnen. Maar de inkomensplaatjes moeten wel evenwichtig zijn... anders gaan ze geen handtekening. Je had het net zetten. over, er wordt nu gezegd, geen details... en laten we het op grote lijnen doen. Daar zullen ze, ze zullen toch in die details verzanden. Dan komen we bij een ander groot gevaar, wat handnoten... Uh, uh, gisteren, meen ik... Uh, de wet van voor de, noten. Precies, de senator voor de Partij van de, van de, de Arbeid... die uh, gisteren in NRC beschreef. Ger, zeg even wat de wet van noten is. Ja, de wet van noten die, die is als volgt. Uh, uh, het uitgangspunt, dat is het gevaarlijk wensdenken is om te denken... dat het niet hebben van een meerderheid in de Eerste Kamer... van deze twee partijen, VVD, PvdA... dat dat niet relevant zou zijn. Hij zegt, als je naar de geschiedenis kijkt... dan is het altijd zo dat op een enkele uitzondering na... de fracties in de Eerste Kamer de fracties in de Tweede Kamer volgen. Dus als jij... Uh, het niet voor elkaar krijgt om. In, om, een, om uh, um, uh, de oppositie om zoveel oppositiepartijen om mee te krijgen. Partijen mee te krijgen in de Tweede Kamer, dat je ook in de Eerste Kamer een meerderheid hebt, dan kun je het gewoon vergeten. Uh, en hij zegt dat wordt genegeerd en dat is levensgevaarlijk wensdenken. Mm -hmm. Joost. Ja, kijk, het is, wat, is, wat is levensgevaarlijk? Uh, kijk, ik denk dat de Mark Rutte, die heeft natuurlijk, leidt nog steeds een minderheidskabinet... dus die heeft wel weet wat politiek zaken doen is... zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer. En ik denk dat zij dat risico wel zien... maar ik denk dat Rutte denkt, daar komen, daar komen we wel uit. Dat ja, is met twee gelukt. Want feitelijk krijg je dan dus nu zo meteen... als dit een kabinet wordt, een meerderheidskabinet... wat in de Tweede Kamer moet gaan opereren als een minderheidskabinet, omdat ze in de Tweede Kamer... Nee, in de Tweede Kamer oppositie mee moeten krijgen. Voor de Eerste Kamer. Voor de Eerste Kamer. Ja, dat zag ik ook, want, want in, ze hadden natuurlijk in de Eerste Kamer... Die, die ene zetel van de SGP nodig, maar de onderhandelingen... Die machtspositie, dat gebeurde gewoon met Kees van der Staaij, de fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Ik denk dat ook wel partijen, dus om te zeggen, via de band van de Eerste Kamer. erin zullen slagen om wetsvoorstellen aangepast te krijgen. Dat, dat denk ik wel dat dat gaat gebeuren. Maar ook wat ik dan ja. toch vreemd vind van Rutte. Want Rutte die zei op de vraag. Uh, hij maakte daar wel een punt van in het begin. He, Voorra, over die meerderheid, vooraf. vooraf ja. die, ja. Over die meerderheid in de Eerste Kamer, die er niet was. En toen werd hem gewezen op, op het vorige kabinet. Hij zei ja, maar toen kwamen er vrij snel verkiezingen in de Eerste Kamer. En dan heb je weer een nieuwe rol. Nieuwe kansen op een meerderheid. Maar nu duurt dat nog tot 2015. Ja, maar je kunt dus, dat, dus dat zijn we allemaal even vergeten. Nee, nee, wat je maar je, je kunt hebt. ook andersom redeneren. Je kunt nu heel erg aankoersen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Mm -hmm. Maar misschien verlies je die wel in 2015. Ben je mm -hmm. weer kwijt. Ja. En dan heb je en dan heb je mogelijk een partner in het kabinet die je in de Tweede Kamer niet nodig hebt en die je in de, de in de Eerste Kamer ook niet meer helpt. Nee. Dus dat, dat, dat. Ik denk inderdaad dat ze slim doen om. om Bijvoorbeeld op de hypotheekrente aftrek. In feite staat de VVD bijna alleen als, mm -hmm. om de nog te willen beschermen. Ja. Dus als ze als een goed compromis weten te bereiken, al dan niet grote uitruil in het regeerakkoord, dan krijgen ze daar voor in de, in de Tweede Kamer wel een grotere meerderheid voor dan de. Uh, hoeveel hebben ze nu? Uh, 79 mm -hmm. zetels, geloof ja. ik. Hè, ja. maar echt, ze het wordt, Gert-Jan Zegers, een ja. hele aparte, andere manier van ja. politiek bedrijven. als dit inderdaad het kabinet wordt, uh, die zich rekenschap moet geven van het feit dat ze zo, veel, zo vaak mogelijk oppositie in de Tweede Kamer al mee moeten krijgen om straks ja. in de Eerste Kamer niet voor, voor schut te gaan. Nee, dat wordt heel erg dat wordt erg, voor uh, jullie als ChristenUnie ja. bijvoorbeeld dan ook een hele, kan een hele bijzondere ja. rol. Nee, even. ik denk dat, uh, dat Joost uh, gelijk heeft. Want uh, in, uh, het huidige kabinet in de gedoogconstructie had inderdaad een commitment van de SGP nodig. Uh, en er zijn verschillende wetsvoorstellen geweest die met één stemmeerderheid zijn aangenomen in de Eerste Kamer. Ja. Waarbij de SGP niet het woord voerde, dus puur alleen het woord van Kees van der Staaij was toen Doorslaggevend om uiteindelijk belangrijke wetten te stellen, uh, ook door de eerste Deze kamer. Heen te de eerste partij, fractievoorzitter, SGV, Tweede Kamer. Precies, ja. dus, ja. dus ja. ik denk dat we naar een vergelijkbare situatie. Maar verheugen jullie erop? Mee. Want ik kan me voorstellen ja, dat je ja, ja, toch ziet: ja, ja, nou, we, dan we, dan we mogen nu niet meegeren, wilden jullie heel graag, maar toch via de eerste kamer. Dat biedt kansen op invloed uit te oefenen. Nou, en wij zijn altijd een hele constructieve uh, partij, dus we kijken altijd naar de inhoud. Dus als wij een kunnen bijsturen, is dat uh, zeker een kans die we niet laten lopen. En we hebben natuurlijk al een beetje zitten rekenen, maar als je kijkt naar uh, de platte links rechtsverdeling zit de Christus op een kunnen zowel dus een rechterkant als een linkerkant kunnen wij aan de meerderheid helpen. Uh, dus ik denk dat dat voor ons ook een hele interessante positie is. Maar het wordt volgens mij ook interessant om te kijken hoe bijvoorbeeld het CDA... Hè, de, uh, de straks, uh, zoals het er nu naar nou uitziet, geen regeringspartij meer. Die moet dus weer een rol zien te vinden als oppositiepartij. Maar die moet wel geloofwaardig blijven. Hm. Dus gaat die niet, niet tegenstemmen om het tegenstemmen? Of... Of gaan ze af en toe zeggen, ja luister eens, dit, uh, dit vind ik ook... en ik ga nu niet omdat ik in de oppositie zit tegenstemmen. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook nog wel interessant om ja. te gaan kijken hoe dat gaat. En als, de, als beide partijen, VVD, PvdA, ergens in het midden uitkomen... dan kom je ergens, nou ja, bij D66, CDA, bedoel, het is een heel breed midden. Ja. Ja. Uh, dus ja, dan wordt het bijna een soort nationaal kabinet uh, wat, we, wat we gaan krijgen. Ja. Ja. En is het dan zo, omdat we het net even hadden over die details... wat Han Noten ook nog zei, dit is best werkbaar. Ze zullen dan op deze manier moeten gaan werken. En ze moeten wel met een regeerakkoord komen, wat niet is dichtgetimmerd, ja. maar wat dus waar die details allemaal niet in zitten, maar een soort grote lijnen, brede visie, een vies woord geloof ik voor Mark Rutte, maar toch, brede visie. En dat dat ingevuld gaat worden door de Kamer, de Kamer die vrijheid geeft. Is dat de manier waarop ze, waarop ze dat moeten gaan doen? Hoe kunnen deze partijen met een brede visie komen, Terwijl ze zulke tegenstrijdige uh, visies hebben? Ze hebben tegenover elkaar gestaan in de... Het is wel heel breed, hè, die tegengestelde visies. Kijk, <laughs> hele brede visie. Heel breed. Alkje <laughs> ja, ja, van Moesel wijst 1,20 meter 20 aan. Eén keer naar rechts en één keer armen, naar links. Ja, Daar ben ik wel <laughs> lichtelijk sceptisch over deze constructie, maar goed, we zullen ja. het zien. Ja. Ja. Ja, ik denk dat de visie ook wel... Ik bedoel, de visie, dat wordt, dat wordt inderdaad zo'n zo zo zo credo als uh, de, het land de crisis uithelpen. Ja. En, dat, en ja. dat willen alle twee de partijen. al Een hele andere Overal aanpak. Allemaal. Maar goed, dat, dat... In die richting moeten wij de visie zoeken, denk ik. Ja. Hoe komt men dan op de taxatie? Gert-Jan die komt op de gedachte eind december zijn ze eruit. Er wordt, je hoort ook al, ik geloof dat dat ook via de NOS naar buiten kwam... eind oktober. Maar als jullie dit beschrijven... dan ja, eind oktober volgend jaar. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Kijk, als je nu, als maar we, waarom kan... Nee, maar jullie beschrijven hoe ingewikkeld het eigenlijk nou, meer, is. En meer hoe op kan de lange het al zo gaan? Ik denk meer op de lange termijn. Ik denk dat je wel tot een, tot een uh, regeerakkoord kunt komen. Uh, maar dit zijn echt twee partijen met hele tegen, uh, tegengestelde visies... Hmm. Op, ook hoe je, hoe je uit de crisis komt. Daarom stonden ze ook tegenover elkaar in de. Ja. Uh, maar laten we dan laatst, zijn, we de laatste minuten er nog eens even van uitgaan het zijn... dat het niet lukt. Maar ja, ja, waarom zou... gaan we er allemaal van uit? is zijn niet uit. heel erg nodig. Er zijn, er, zijn niet zo okay. heel, er zijn niet zo heel veel alternatieven. Dat die zijn er toch wel. Jawel, als je, als het je een, een beetje vroeg vroeg in de kijk, Als je ze een beetje van vier, maar... vijf, zes bij elkaar zet. Ik vind nog steeds dit is de logische eerste stap. Wat eerst uitgeprobeerd moet worden. Maar het kan mislukken. lukken. Ja. Tuurlijk kan het mislukken. Ja. Ja. Maar er wordt, ook, er, er wordt ook nog wel ja. gesteld... en daar kan de PvdA als het moeizaam gaat nog wel eens aan terugdenken... dat ze vanaf moment 1 na de verkiezingen... onmiddellijk de mogelijkheid om het anders te doen... dat ze die gelijk hebben, hebben weggegooid. Want de PvdA die kan via middenlinks uh, kunnen ze een kabinet proberen te maken. Voor de VVD is het via midden en rechts een stuk lastiger. Denk je niet dat ze spijt gaan krijgen van het feit dat ze dat niet... Ook dat ze niet hun handen vrijgehouden hebben om dat ook te gaan proberen. Ja, maar dat, dat, dat is, dat dat is een soort denkfout die je ook veel bij de ja. SP ziet. Dat wat we vergeten, de, de VVD is wel de grootste partij geworden. Hm. Dus ja. de, de, wat vaak hoor, ja. in die redenering van de SP is het... waarom heeft de Partij van de Arbeid niet geprobeerd met, met, met, met ons, met SP, CDA... Mm -hmm. en D66 kabinetten voor. Hm. Maar Mark Rutte is aan zet, Diederik Samson niet. Dus ja. als, als, als Samson dat had gezegd, dan zat Mark Rutte nu iets anders te proberen. en ja. ja, Dat had ook kunnen lukken. Ja. Hm. Dus het is, het is een soort redenering, ik denk van, ja, ik, ik, ik, en bovendien hebben D66 en CDA aangegeven... wij willen niet met de SP. Ja. Dus ja. dat kabinet wordt door heel veel mensen als een mogelijkheid ja. genoemd. Maar kijk, als dit mislukt, dan worden de kaarten opnieuw geschud... en dan gaan partijen ja. misschien heroverwegen. Ja, wie weet dat het dan een beeld komt, beeld komt. Maar wat Verkenner Kamp op papier heeft gezet, kraakhelder... dat is gewoon ja. niet mogelijk. Gert-Jan nee. dat, kabinet... Gert -Jan Segers, dat klopt. Het dit is gewoon simpel. wel de politieke realiteit. Ja, Je kan ja, wensdenken, ja. maar dit, hè, SP kan wensdenken, maar dit is reëel. Ja, ik denk het wel. Uh, in ieder geval, dit was ook uh, waarvan wij hebben gezegd... Van, ja, dit moet je eerst, uh, eerst onderzoeken. Mm. Maar het is wel een moetje. Het is, het is niet van harte deze, dat deze partijen met elkaar uh, in zijn gaan. Nee, nee, maar het is wel gegeven de uitslag. Ja. Uh, ja, dit is wel het eerste wat je moet onderzoeken. Nou, inmiddels klinkt de vioolmuziek in beide wandelgangen, hoor. <laughs> nu ze... Dat is wel een heel merkwaardig psychologisch proces. Je hebt een, een, een, een verkiezingsuitslag. En ja, ze zagen natuurlijk al op de uitslagenavond... wij moeten met elkaar. Ja. En dan op een of andere manier gaan, ga je dan elkaar automatisch veel liever vinden. Dus op dit moment is er, is er toch veel hoop. En dat, en ja, maar dat kan. Maar al die moors, al, al, kom, uh, maar ja. huwelijke vroeger die hier moedje waren... die waren ook nog af en toe misschien wel... Uh, <laughs> ja. uh, ja, ja. kwamen ja. ook goed. Ja. Of je, of het goed ja. kwam, Ze bleven je je tegenwillig ja. lang bij elkaar. Nog, één, nog ja. kort één ja. dingetje. Over welk onderdeel... Als er over welk onderdeel een besluit genomen is... kun je zeggen, verrek, nu ze hieruit zijn, nu gaat het lukken. Dat weten wij niet, want als de radio stil blijft... Ja, nee, dan maar hoor, wat schat jij het in? Wat de de schat is. jij in? Ja. De, de grootste drempel. Stel dat ze, over, dat, ze, dat, ze, dat ze eruit zijn over de arbeidsmarkt, He, WW, uh, uh, lengte, uh, ontslagrecht. <laughs> ja, het gaat altijd in samenhang. Dat is het ingewikkelde. En... Ja. Ook, dat, is, ja. dat is wat, wat, ja. ik, wat ik wel ja. sepateer, omdat wat mij verteld wordt, dit zijn allemaal zulke intelligente ja. mensen die aan deze ja. tafel zitten en zulke dossiervreters. Die praten dus over alle dossiers tegelijk. Ja. Ja. Ja, ja. En je, je gaat pas uitreilen. Ik kan wel zeggen, dit willen we onge ongeveer met de woningmarkt en dit met de arbeidsmarkt, maar ja, dat moet je wel samen beslissen. Maar zijn dat is... niet precies de twee onderwerpen waar het om gaat, woningmarkt, ja. arbeidsmarkt? In nou, ja, de verlichting? Ik denk dat het de de de de de, kader. Ik denk ja. dat misschien nog wel het probleem gaat worden, is niet deze onderwerpen, maar dat, het, dat de PvdA wil dat het dat het, regeert, dat het nieuwe kabinet laat zien dat ze ook investeert. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat, dat en dat ze daarover eens worden. En of dat dan, dan nog misschien helemaal precies past ja, binnen ja, dat, dat het daar ook nog iets kunnen ketsen. Ja, ik, oh, nee, nee, niet oh. afketsen. Maar dat je vroeg wat het ingewikkeldste mm -hmm. gaat worden. En dat, dat, en dat ze dat echt kunnen laten zien, behalve natuurlijk koopkrachtplaatjes. Maar op dit moment. Als de Partij van de Arbeid mm. wil investeren, moet je geld vrij ja. spelen. Dus ja. extra bezuinigen. Mm -hmm. mm. En de VVD heeft die lastenverlichting beloofd. Hè? Die duizend euro van Mark Rutte voor iedere uh, werkende. Ja. Dan moet je dus ook extra geld voor vrijmaken. Ja, beide, beide en en heel... dat ligt nu op tafel. Beide partijen hebben hele makkelijke bezuiniging in hun uh, programma ingeboekt. Namelijk ontwikkelingssamenwerking ja. VVD en Defensie PvdA. En dat gaan ze, gaan ze, niet, uh, dat gaan ze niet doen samen. En, en dat, dat... Kan je, dat kan je negatief uitrijden. Dat doen ze allebei niet. Maar dan heb je gelijk dus En heb je een vervolgting. 5 miljard. Vijf miljard een probleem. Hartelijk bedankt. We gaan het nu, je, hoe vaak gaan we het hier nog over hebben? Duizend keer? 2000 nou, uh, we keer dat hangt er vanaf. Tot december volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie bedankt. Ja, tot, jaar, ja. wat zei jij, ook van Roeshoek? Nou, Amsterdam, ik is nog maar gewoon op dat magische van zeven weken. Net als in okay. het Catshuis toen. En Joost Vullings van den Nos dacht ergens uh, een weekje of zes. Ja, ja, moet vlot. Ik, ik vind okay. dat zoiets in twee dagen moet kunnen. Nou, de komende, weken, ja. de komende ja. weken hebben we het er dan sowieso nog over. Dit was de villa voor vandaag en voor deze week. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier op Radio 1. En zometeen na het nieuws. Het Radio 1-journaal Lucella Carrasco zit in Hilversum. Goedemiddag. Hallo. En er is een uh, pensioen dagen aan de gang. Ah. Mensen kunnen in een Boeing uitleg krijgen over hun pensioen. Nou, dat gegeven prikkelde ons om daarheen te gaan. Dat was waarschijnlijk ook wel de bedoeling van de organisatoren. Daar werken wij fijn aan mee. <tie> en uh, we hebben contact met een Nederlandse aan. In de regio Valencia in Spanje over de nieuwe bezuinigingen daar. Dat na het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Jobboot. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Het bezoek van de informateurs aan koningin Beatrix morgenmiddag is niet meer dan een beleefdheidsbezoek. Dat heeft Kamervoorzitter Van Miltenburg gezegd na een gesprek met de fractievoorzitters. De Kamer voelde zich overvallen door het bericht van, dat Van Miltenburg de koningin had gevraagd de informateurs te ontvangen. Dit voorjaar is afgesproken dat de Kamer en niet de koningin het voortouw neemt bij de kabinetsformatie.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 Een 60-jarige man uit Leiden is aan het begin van de middag doodgevonden naast zijn zeiljacht in het IJsselmeer. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij vond hem ter hoogte van het monument op de Afsluitdijk. De Leidenaar deed mee aan een zeilrace. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. De meeste files staan nu in de regio Utrecht. Verder vallen er een paar files op. Bij Amsterdam is dat op de AT Noord naar Zaanstad. Bij Kadoelen vijf kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A27 naar Almere is een aanrijding geweest nabij nou Hilversum. Drie kilometer file, daar de linkerrijstrook is dicht. De A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de afrit Loenen en Knoop en Beekbergen, drie kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. En de N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen afgesloten... tussen Bergen en Schorrel. Ook dat komt door een ongeluk. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch?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 Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, ze ging ter kennismaking naar de koningin en vroeg de vorst in om morgen de informateurs te ontvangen. Bij terugkeer naar de Tweede Kamer gaat de kerstverse voorzitter Arnouska van Miltenburg het nodige uit te leggen aan de parlementariërs. De Spaanse premier Rajoy heeft ook wat uit te leggen aan de bevolking. Een nieuwe bezuinigingsoperatie, 40 miljard euro, dat is het bedrag dat in 2013 moet worden gevonden om het begrotingstekort terug te dringen. Hebt u wel eens nagedacht over uw pensioen? De helft van de Nederlanders schijnt dat nog nooit te hebben gedaan. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Voor hen is de pensioen driedaagse bedoeld. We zijn bij de aftrap. En de Witte Haai is zijn leven niet meer zeker aan de westkust van Australië. Komt hij in de buurt van de kust, dan mag het beest worden gedood, is nu het plan. Daarover praten wij met bioloog Freek Vonk. Straks in het NOS Radio 1 -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Eerst de onderhandelingen voor een nieuw kabinet... die vanmiddag een uur werden onderbroken. En dat was niet omdat het niet goed ging tussen VVD en PvdA... maar omdat er onduidelijkheid was over een bezoek van Kamervoorzitter... van Miltenburg aan de koningin, waar we het net ook over hadden. In Den Haag politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, je hebt dat allemaal gevolgd, ja. die opwinding... Ja. Wat ging ze nou uiteindelijk doen bij de koningin? Wat was haar bedoeling? Nou, de Tweede Kamer werd eerder vandaag verrast door het bericht... dat de voorzitter van Miltenburg na het bezoek meldde... dat de informateurs Bos en Kamp morgen bij de koningin op bezoek gaat. Zij had dus een uitnodiging bij de koningin neergelegd... om Bos en Kamp uit te nodigen om ze te spreken. Nou, de partijen in de Tweede Kamer die niet aan de onderhandelingstafel zaten... die voelden zich gepasseerd, want ze wisten ten eerste niet... dat de voorzitter naar de koningin zou gaan. En dat zijn ze wel gewend. En ten tweede waren ze verrast dat opeens duidelijk werd dat kamp en bos naar de koningin gaan morgen. Dus moest Van Miltenburg uitleg geven hoe het allemaal gegaan is. Alle fractievoorzitters kwamen bij haar op bezoek. Ook de onderhandelaars Rutte en Samson. Dus euh, nou ja, daarom werden de onderhandelingen even stilgelegd. En wat bleek, het idee was gisteren ontstaan... toen de informateurs en de nieuwe Kamervoorzitter een afspraak hadden. Dat zei een zichtbare gespannen voorzitter Van Miltenburg... na het gesprek met al die fractievoorzitters. De afspraak zoals ik die met de informateurs gisteren heb gemaakt, dat dat bezoekje de status heeft van een beleefdheidsbezoekje, dat er niet over de inhoud van de informatie wordt gesproken en dat daar ook niet gesproken wordt over het tijdpad van de informatie. Want de Kamer heeft een opdracht gegeven aan de informateurs en de informateurs um, moeten het aan de Kamer laten weten als er inhoudelijk iets te melden is over die opdracht. Ja, zichtbaar gespannen, zeg je. Ze klinkt ook een beetje nou, met een geknepen stem. Yeah. Want uh, die dacht natuurlijk ook, wat krijg ik op dag 1 of 2 nou over me heen? Ja, nee, precies, want het is natuurlijk altijd gevoelig... Hè, kwesties over de uh, koningin. Uh, maar ook zo'n formatieproces uh, dat uh, voor uh, iedereen nieuw is... ook voor de Kamervoorzitter. En dan heb je opeens uh, boze Kamerleden. Uh, want ja, die Kamerleden die zeggen het initiatief... Dat ligt bij de Kamer voor deze formatie. Eerst was het de rol van de koningin. Nu is dat dus uh, voor het parlement. En als dan de koningin toch betrokken lijkt te gaan worden... of in ieder geval de informateurs gaat spreken... Ja, dan wil de Kamer daar natuurlijk wel eventjes bovenop zitten... omdat zij de opdrachtgever zijn en zij erover gaan en niet de koningin. Dus uh, ging het debat, zoals Lucella zei, niet uh, met de voorzitter... maar over de voorzitter. Ook ja. lekker op zo'n uh, eerste of tweede werkdag. De ja. Kamer, uiteindelijk, was die tevreden met de uitleg? Ja, ja, ja. ze hebben een uurtje binnengezeten... en in grote tevredenheid kwamen ze naar buiten. Ze zeggen, ach, het is allemaal nog nieuw voor de voorzitter en voor ons. Het is goed dat we even met elkaar hebben gepraat. Uh, en Na afloop van de bijeenkomst toonden onderhandelaars... en de partijen die aan de kant staan tijdens de formatie zich dus tevreden.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 Dat het op zichzelf geen gekke gedachte is dat dit gesprek plaatsvindt morgen. Ja. Uh, dat het een nieuw proces is, hè, dat de Kamer zelf het initiatief heeft over de formatie. En dat uit die hoofden hebben we afgesproken om iedere keer als er stappen in dat proces gezet worden... als fractievoorzitters even bij elkaar te komen. Volgens mij uh, is dit een nieuw proces voor iedereen, ook ja. voor de Kamervoorzitter. En uh, er waren een aantal collega's uh, ontstemd over dat ze niet van tevoren wisten... dat deze uitnodiging op deze manier zou plaatsvinden. Nou, dat zijn we allemaal met elkaar eens, dus dat gaat de volgende keer beter. Ik ben vooral vrede met de uitkomst en dat betekent dat er een, een, een beleefdheidsbezoek van de informateurs is aan de koningin. En dat daar echt alleen over de procedure wordt gesproken, niet over de inhoud, niet over het tijdspad of andere dingen. Een kennismakingsbezoek met informateurs of een formateur later, daar kan natuurlijk niemand wat tegen hebben, wij ook niet. Maar het is goed dat we nu weten dat de Kamervoorzitter dat samen met de informateurs uh, heeft besloten. En, en niet op verzoek van de Koningin. Dat ze dat gewoon zelf hebben, uh, met elkaar hebben tot dat idee zijn gekomen. Ja, dat was een goed gesprek. Uh, natuurlijk uh, leveren er bij alle fractievoorzitters uh, vragen van hoe is het nou precies gelopen. En uh, was dit nou precies wel handig zo en hadden we dat niet uh, uh, geïnformeerd moeten zijn? Ja, zie je het maar als een leerproces. Nou, dit relletje lijkt dus uit de lucht. De onderhandelaars Rutte en Samson, die je net aan het begin hoorde... die gingen weer terug naar de onderhandelingstafel... hebben nog een uurtje verder gepraat. Ze zijn net weer naar buiten gekomen, maar ja, je raadt het al. Ze zeiden niks over de inhoud van de onderhandelingen. En vanavond gaan ze weer verder. En we zullen natuurlijk ook nooit iets te weten komen... over de inhoud van het gesprek wat morgen met de koningin wordt gevoerd. Nee, dat uh, vrees ik niet, want zoals er altijd gezegd wordt... dat soort gesprekken, die blijven geheim. Die zijn tussen de koningin en degene die er op bezoek is. Marcel Bril, dankjewel. Er is een nieuwe vorm van openbaar vervoer in Amsterdam. Vanaf maandag rijden er tientallen elektrische scootertaxis rond. Ze heten hoppers en voor 2,50 euro kan je achterop springen... en je naar een bestemming laten rijden. Verslaggever Josephine Trehi mocht alvast een ritje maken. Daar staan ze. Vier groene scooters op een rij. Jeroen, ik mag bij jou even achterop. Ja, gezellig. Het gaat net regenen. Een paar kleine druppeltjes. Wat dat betreft kan je beter zo'n project in de lente starten, lijkt me dan. Het zou wel lekkerder zijn als uh, echt lekker zonnetje, 20 graden. Maar je hebt geen regenpak hier in het uh, nee, cabinetje? Daar, daar zit helaas alleen maar tablets in om, uh, om reclame mee te kunnen maken. Ja, kom er maar op. Hij maakt geen geluid natuurlijk, hè? Nee, we horen helemaal niks. Dus we moeten ook echt toeteren Hii. om... Uh, om te zorgen dat de fietsers ons doorhebben. Nou, daar gaan we. We gaan niet zo hard hè? Nee, we gaan echt maar 25 km per uur en dan, uh, dan houden we het op. we hoeven ook geen helm op? Nee, dat is uh, ja, een snorfiets. Ja, je mag maar 25 km per uur, maar je hoeft geen helm op. Dus het, uh, ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, zullen we maar zeggen. We gaan nu tegen het verkeer in hè? Oh. Stoppen we even bij de taxistandplaats. De taxichauffeur uh, staat hier. Het wordt een nieuwe concurrent. Oh, oh, daar heb ik van gehoord, hopper of zo, ja. Uh, yeah. 2,50 euro voor een ritje. Ja, is goed, maar van waar naar waar? Dan... In Amsterdam, binnen de ring. Oh, oké, okay. dan wordt het wel een concurrent. Dan, uh... Maar ja, als het een groep is, dan uh, kunnen ze het toch niet meenemen. Het is net als die fietstaxi is ook een concurrent, maar ja, die kunnen ook niet heel ver komen. Dus ja, Nederland is toch weer een regenland, dus ja. Als het regent, gaan mensen daar niet uh, sneller op, uh, zeg maar. En nog meer scooters op de weg, wat vindt u daarvan? Ja, ik word wel gek van de fietsers en uh, scooters. Ik hoop dat het uh, succes wordt, maar ik denk het niet, maar ik hoop het wel. <laughs> Werk ze. Dank u. Gaan we weer? Yes. yes. Dan gaan we nu naar de munt, hè? Ja. Hey. Toeristen schrikken zich dood. Ja, het Amsterdams verkeer is altijd gewoon druk. Daar uh, is geen ontkomen aan. Dus je zal altijd, uh, altijd goed op moeten blijven letten. Nou, op dit moment aangekomen. Dan zijn we er geloof ik. En vanaf maandag voor het eggy? Ja, vanaf maandag beginnen we echt. Nou, ik vind het heel goed dat we in tijden van de bezuiniging op openbaar vervoer een particulier initiatief hebben. Uh, wat zonder subsidie zorgt voor meer bereikbaarheid in de stad. En nog schoon ook. Wethouder Wiebes van verkeer. Wordt u niet al gek van al die scooters in de stad? Ja, daar worden veel Amsterdammers uh, gek van. Daar komt er weer een langs. Maar daarom vind ik dit een juist heel mooi rolmodel. Hier is een ondernemer die uh, de snelheidsbegrenzer erin heeft gebouwd. En die zorgt dat deze rijders zich netjes gaan gedragen. Daar kan iedere jeugdige op een scooter een voorbeeld aan nemen. En ze zijn elektrisch, dus ze zijn nog schoon ook. Ze stinken niet. Hoe gaat u normaal naar uw werk? Fietsend. Geen hopper nodig? Nodig niet, maar ik ga het zeker proberen. Wethouder. Scootertaxis gaan begin volgend jaar trouwens ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht rijden. Uh, ook in Londen en Berlijn zou inmiddels interesse zijn voor dit project. Eindhoven dingt niet langer mee naar de wereldkampioenschappen korte baan zwemmen in 2016. Het ontbreekt aan financiële garanties om een succesvol bod te mogen doen op de organisatie. De deadline daarvoor is 15 oktober. Initiatiefnemer Paul van der Heuvel van de Zwemband van de KNZB. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit een geval dat je de crisis laat toe? We hebben geen geld? Uh... Um, het, het is nog iets ingewikkelder. Het is zeker een gevalletje, uh, de crisis. Uh, en er is, uh, is weinig geld. Uh, maar het vertrouwen is eigenlijk bij iedereen dat het geld er wel is wanneer het nodig is namelijk in 2016. Uh, maar op dit moment hebben we nog niet de vereiste handtekeningen. Want het geld moest worden gegarandeerd voor 15 oktober? Ja, dat klopt inderdaad. Dan moet er een uh, bid naar uh, FINA toe en uh, aansluiten de internationale zwembond. Ja, dat is de Wereldswembond en uh, de gemeente Eindhoven is daarin van uh, een van de partners in. En daar is nogal wat besluitvorming voor nodig in de gemeenteraad voordat een dergelijke garantstelling kan worden afgegeven. Uh, en in tijden van, uh, van bezuinigingen en uh, mede ook omdat uh, Eindhoven uh, ja, nog een aantal andere evenementen in het vizier heeft. Uh, is de financiering van het WK niet, uh, niet 1, 2, 3, te wat kost het om het WK korte baanswemmen naar Eindhoven te halen? Wij hebben een, uh, een begroting van 8,5 miljoen euro opgesteld. En hoeveel van dat geld was binnen, of in ieder geval gegarandeerd? Ik ga het van de andere kant benaderen. We, het gaat om de laatste uh, circa 3 miljoen. En dat is aan de ene kant de grondstelling van de gemeente Eindhoven voor, uh, voor de bijdrage van de gemeente Eindhoven. Aan de andere kant uh, was daar onzekerheid uh, over de bijdrage van het ministerie van VWS. Dit WK Zwemmen is aangemerkt als een strategisch evenement. En uh, de verwachting van iedereen is dat voor deze strategische evenementen meer geld beschikbaar komt dan met de huidige regeling het geval is. Alleen door, uh, ja, door de recente verkiezingen is de implementatie van het nieuwe beleid uitgesteld. We hebben daar een keurige brief en uitleg over gekregen dat het waarschijnlijk 1 januari 2014 wordt. Ja, en dat, dat is voor ons te laat. Is daarmee de organisatie voor 2016 definitief voor de baan? Uh, definitief is dat zeker niet. We weten pas op 15 oktober of er kandidaten zijn. Uh, het is wel te verwachten dat er kandidaten zullen zijn die die begrotingsgaranties wel afgeven. Dat zal 2016 worden, worden toegewezen en uh, ja, wij, wij zijn aan het proberen om de besluitvorming over 2018 wat uit te stellen, zodat we daarvoor... Uh... In de rebound kunnen. Want we hebben het over het WK Korte Baan. Dat gaat over 25 meter. Maar ook een WK Lange Baan zwemmen is nooit in Nederland gehouden. Met zo'n traditie die Nederland toch heeft. Zoveel successen. Uh, zou dat toch wel moeten? Zeker in Eindhoven, waar Pieter van der Hogeband woont. Dat klopt. Uh, we hebben een, een aantal jaren geleden als zwembond uh, dezelfde conclusie getrokken. Het wordt tijd om internationale toernooien naar Nederland te halen. We hebben inmiddels meerdere Europese kampioenschappen gehad. In alle disciplines. Nog dit jaar het, het waterpolo, het schoonspringen en het synchroonzwemmen. Uh, en nu willen we de volgende stap zetten naar een mondiaal niveau. Het is absoluut een goed verhaal richting China... Uh, dat in Zwemland-Nederland zo'n toegooi uh, gehouden moet worden. Uh, de succes van de sporters zijn uh, ja, heel erg aansprekend. We hebben een goed track record als het gaat om organisaties. Maar ja, we moeten uiteraard ook gewoon de rekening betalen. Dus wie weet in de toekomst. Paul van der Heuvel van de Zwembond, dank u wel. Zo besteden we aandacht aan een veiling in Amsterdam vanavond. De opbrengst daarvan gaat naar de Voedselbank. Bij de ABB vanmiddag, Wijnland Spaan. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. De A2 is net dichtgegaan. Van Maastricht naar Eindhoven. Oh. Net ten noorden van Maastricht. Ja, er is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Hoe lang het allemaal gaat duren is nog niet bekend. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is nu veel vertraging bij knopen. Deekbergen, 6 kilometer fiede. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Tijd voor het weer, Marco Verhoeven. Ook jij, goedemiddag. Goedemiddag. Van alles Hans. wat, hè? Vandaag ja, wisselvallig ja. nog steeds. Ja, we kunnen uit elk vaatje tappen wat we willen. Behalve uit een tropisch of uit een warm vaatje. Want ja, dat laat het weer toch net even achterwegen. Maar we hebben zonnige momenten, we hebben buien gehad. En, uh, het ja, vriezer dan? En, eigenlijk van alles wat. Nee, ja, ook wat dat ijsvaatje. Nice nee, nee, je, je wil meteen te veel, Tim, denk ik, ja. Ja, nee, het gaat uiteindelijk wel afkoelen natuurlijk vannacht, maar gaat of acht als minimum. Het is allemaal niet spectaculair. En eigenlijk is het weer sowieso niet echt spectaculair. We hebben geen uitschieters naar beneden en we hebben ook geen uitschieters omhoog. En dat maakt het een klein beetje saai voor de weermensen. Ja, want je hebt eigenlijk hetzelfde verhaal als gisteren te vertellen. Ja, nou ja, inderdaad. Vooralsnog hebben we een aantal buien. Morgen vooral in het noorden van het land. Eh, zaterdag op meer plaatsen. Zondag is dan weer meest droog. Maandag ook. Nou ja, en dan schijnt de zon ook nog van tijd tot tijd. Dus dat zit eigenlijk wel goed. En ik zeg altijd maar zo, als het niet echt slecht is... dan kun je er altijd wel wat mee. Nou, mooi Marco. Werkt ze dan nog vandaag? Ik ga mijn best <laughs> doen om er een mooi verhaal van te maken. Dank je wel. Home. And I fell heavy into your arms These days of darts Which we've known Will blow away with this new sun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 Ik U hoort een Mumford Ensons. De Amsterdamse Stadsbank van Lening houdt vanavond een veiling voor de Voedselbank. Normaal gesproken veilt de bank beleende objecten die niet zijn teruggekocht. Nu komen de spullen die onder de hamer gaan overal vandaan. En volgens Eline Verbeek van de Stadsbank zitten daar heel interessante objecten bij. Wat voor heel veel mensen natuurlijk een topstuk uh, zal zijn: dat is hier het uh, ingelijste en gesigneerde Ajax-kampioenshirt van de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 De veiling die is vanavond om 7 uur in de barakkengrond in Amsterdam. En op de website van de Stadsbank zijn al die spulletjes nog te bekijken. www.sbl.nl We gaan naar het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we terug met de persconferentie van de Spaanse premier Rajoy. Als het goed is, is die dan begonnen. En dan gaat hij uitleggen waar Spanje nog geld mee gaat bezuinigen... En we hebben een fragmentje van Ruud Lubbers. Die is vanavond op Radio 5. En dan zegt hij dat de koningin vast is opgelucht... dat zij geen rol speelt bij de formatie. We willen natuurlijk hmm. even horen of hij dat weet of dat hij dat denkt. Dan gaan we allemaal na even horen. Tot dat is interessant.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 Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Dit is Radio 1.